In een gezamenlijke verklaring laten de democratische en de republikeinse co-voorzitters weten dat het na maanden hard werken niet mogelijk is gebleken om tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen acceptabel is. Premier Rutte en minister Rosenthal gaan volgende week dinsdag op bezoek bij de Amerikaanse president Obama. Het gesprek zal vooral gaan over de Europese schuldencrisis, de economische banden tussen Nederland en Amerika en de situatie in de Arabische wereld.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, goeienacht en hartelijk welkom. Vorige week las ik twee boeken achter elkaar. Ze lagen allebei op de redactie. Ik dacht: kom, ik heb daar zin in. Um, Eén is van de oude rot Julian Barnes en van de grote Britse schrijvers. Titel in vertaling van zijn laatste Alsof het voorbij is. Het gaat over vier vrienden die uit elkaar vallen. Eén van hen pleegt zelfmoord. Hé, hey, hé, hey. hoe is het mogelijk? Maar decennia later komt die gebeurtenis nog eens in alle hevigheid terug. Denk niet dat het voorbij is. En wat blijkt dan? Althans, voor een van die vrienden. Je kan jezelf zo vergissen. Je kan ontdekken dat je helemaal niet begrepen hebt... in de tijd hoe de vork in de steel zit. Barnes heeft er de Man Boekenprijs voor gekregen dit jaar. Het andere boek, dat ligt ook nu voor mij naast, uh, die van Barnes... is van een Nederlandse debutant en heet 1 uur en 18 minuten. Het gaat over vijf vrienden die uit elkaar vallen. Uit elkaar aan het vallen zijn. En dan pleegt een van hen zelfmoord. Hé? He? Hé? Hoe is de godsnaam mogelijk? In dit geval is het nog veel te vroeg om te begrijpen hoe de vork in de steel zit. Maar één ding is wel duidelijk. Alles verschuift. De wereld is niet meer hetzelfde. Nooit meer. Goed, wij hebben niet Julian Barnes te gast. Maar, want die maakt ons veel nieuwsgieriger. Die Nederlandse debutant. Zijn naam is Peter Zanting. Hartelijk welkom, Peter. Ja, dankjewel. Wil jij net zo goed worden als Julian Barnes? Of net zo groot, bedoel ik? Ja, ja, ja, ja, ja nou, hartelijk vraag, welkom. Een ja. vreemde vraag om daar nee op te antwoorden. Ja. Maar uh, uh, uh, dat is inderdaad oude rot. En ik moet dit boek nog lezen. Het ligt op mijn stapel. Uh, en, maar ik heb daar uh, lovende, lovende ja. recensies en reacties ook nu weer van jou ja. over gehoord. Uh, dit is wel punt. een opvallende parallel. Schrik je daarvan als jonge schrijver? Als ik het zo naast elkaar leg. En jullie zijn, hebben allebei heel verschillende boeken geschreven hoor. Dat is het punt niet. Maar de, wat ik, zoals ik. dit gegeven, ja. is opvallend parallel. Ja. Dus, nou schrik daar niet van, maar het, uh, uh, het is een toeval wat, waar jij me net pas op wees, want ik wist niet goed nog uh, waar het boek uh, over ging, behalve dat het dus heel erg goed was, dat je het uh, ja. meteen na, zo dus heb ik het gelezen, of uh, gehoord ook, met, meteen nadat je het laatste bladzijde gelezen hebt, dan wil je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Oh, het boek van Barnes heb je het over ja precies. Dus uh, dat is, ja... Dat is ook zo, want het is heel ingenieus in elkaar. Ja. Heel knap is het teken in elkaar. Ja. En je, je, je wilt terug, opnieuw lezen. Ja. Dat is, ja. Dus je vraagt eigenlijk aan mij, wil je een hele, hele goede schrijver worden? Want ja. dat is een synoniem voor Julian Barnes. <laughs> en dan is mijn antwoord uiteraard ja. Kijk, um, nou dat is al, al, al goed om te weten. Hoe is het voor jou begonnen? Je bent nu 28. Ja. Jong, debuut. Hoe is het voor jou begonnen? Uh, um, ik... Uh, Ooit een keer een, een column geschreven die ik liet meedingen in een wedstrijd om avandkos te vervangen in zijn Next. Avenged Kosjes was toen met zwangerschapsverlof. En uh, er werden twee weken lang columnisten, uh, gelegenheidscolumnisten die wat in hadden gestuurd, kregen een plaats in de krant. Mijn column die werd geplaatst. En uh, nou, dat vond ik al heel erg leuk, maar ik kreeg daarop een, uh, een, uh, een e-mail van een uitgeverij in Nederland met de vraag uh, um, of ik ook aan een boek dacht. <lacht> So. Ja. Wat een uitnodiging. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik was ook heel erg blij dat, ik dat, um, dat dat zo was. Ik weet nog dat ik toen op de dag dat hij in de krant stond dacht... stel dat er nu mensen zijn die dit lezen en het goed vinden... en uh, uh, uh, uh, iets te zeggen hebben in die wereld. Hoe, en dan gaan ze op zoek naar hoe ze mij uh, in contact kunnen komen. Dus toen heb ik nog... Uh, even snel ergens aan de rechterkant van mijn website... toen een e-mailadres gezet. Zo van uh, <laughs> Mail daar naar mijn naam, mail me naar... Uh. Uh, dus, en, uh, en, en, en dat was dus ook zo? Ze kwamen bij je? Ze kwamen bij me via dat adres. So. En uh, toen uh, heb ik... Uh, toen dacht, Ja, ik dacht ik kan twee dingen doen. Of ik zeg, ik ben niet met een boek bezig. Dat was het eerlijke antwoord geweest. En, um, en uh, misschien over een jaar wel en dan mail ik nog wel een keer. Maar ik wist dat dat uiteindelijk... Uh, dan zijn ze natuurlijk vergeten. Dus uh, maar eisen maar smeden wanneer het heet Dus ik zei. Uh, ik kan over drie weken wel een eerste hoofdstuk inleveren. En toen. Uh, was het bluff, bluffpoker bluff spelen? Een beetje bluffpoker. Maar uh, ik loog daar natuurlijk niet mee. Ik zei gewoon. Nee, ik kan, heb al een, en, ik had, en ik had wel een idee in mijn hoofd hoor. Dus ik wist, wel, uh, ik wist onmiddellijk wel. dat, dat dit dan net het moment was om dat idee op papier te gaan zetten. En toen ben ik de dag daarna begonnen. En drie weken later had ik het eerste hoofdstuk. En toen heb ik het gemaild. En daar moet ik dan ook nog even bij zeggen... dat ik toen naar die uitgeverij heb gemeld... maar ook naar het agentschap van Paul Sebers. En die vonden het ook goed. Uiteindelijk ben ik via hun weer bij een andere uitgeverij gekomen... Mm -hmm. dan die oude ja. Maar er was dus meteen interesse? Ja. Ja. Met op, op grond van die zes pagina's. Ja. En toen zeiden ze, joh, schrijf dat boek. Ja, maak er vijftig pagina's van en dan kreeg ik een deadline bij. En toen was dat zover. En toen maak ik er honderd pagina's van. Ja, nou. En ik twijfelde heel erg, want ik, uh, aan mijn eigen capaciteiten bedoel ik. Uh, zoals ik nog steeds wel regelmatig door hm. um, uh, Doet Barnes uh, ook hoor, denk ik. Gelukkig, Ja, ik... ik ik denk, ik. Dat, ik denk dat dat altijd moet. Je moet, ja. je moet het altijd slecht vinden als je het net op hebt geschreven. Of in ieder geval, niet, je moet nog niet overtuigd zijn dat het, uh, dat het goed is. Want ja, dan zou het volgens mij een te, te gemakkelijk iets worden. Ja. En dan wordt het uiteindelijk niet zo goed. Um, dus ja, dat was uh, uh, uh, mooi. En, ik, en ja, ik dacht, ik kan wel zes pagina's schrijven... omdat ik misschien ook wel een column kan schrijven die de moeite waard is. Hm. Maar ja, vijftig pagina's, dat voor wel andere koek. Dus toen heb ik wel heel erg mezelf uh, dat... Uh, die beloning volgehouden. Als die 50 pagina's goed zijn... dan kan ik ook wel 100 pagina's goed maken. dacht ik. Stapje voor stapje ja, kon je verder. Maar ja. werd daarmee een droom... Je, Koester je die droom ook al, al langer? Ja. Of ja. was het toch dat e-mailtje van die rare uitgever... die dacht, hé, hey, die column is goed, er zit een roman in. Ja, maar dat ik toen uh, um, zonder veel twijfel wel kon mailen... nou, dan heb ik over drie weken het, het eerste ja. hoofdstuk wel... dat was, denk ik, dat, uh, mede omdat ik wel wist... Wat, er zat een verhaal in mijn hoofd wel. Wat, ik, wat ja. ik wel op een gegeven moment wilde gaan opschrijven. En daar liep ik wel al een tijd mee. Dit was, uh, als het iets was, was het vooral de, de, uh, de, de, uh, het startpunt. De duw. De duw. Om te beginnen. Om dan echt ja. de volgende dag meteen eerst op te gaan schrijven. Wat wordt het dan precies? Ja. En daarna gewoon daadwerkelijk ook aan, ja. aan het eerste hoofdstuk te beginnen. Zinnen maken. Dus, maar het was, maken, het was een, ja. een droom, toch? Ja. Dat verhaal, dat was al aan het gisteren. Dat is dit verhaal neem ik aan geworden. Ja. In totaal precies ja. 1 uur en 18 minuten. Um, Peter Zanting, webredacteur voor NRC Handelsblad en NRC Next. Dat is wat je doet voor a living. Overigens moet ik misschien een aantal luisteraars nog even uitleggen... dat Peter hier zit en niet Frits van Dongen. Afgelopen vrijdag heeft Klaas Drupsteen wel de nieuwe rijksbouwmeester... in Nederland Frits van Dongen aangekondigd als gast. Maar die heeft zich... Die was ook gepland, maar die heeft, heeft zich teruggetrokken. Omdat hij ernstig ziek was. Althans, vandaag zo ziek was dat hij niet kon komen naar de studio. En toen vonden wij uh, Peter bereid om uh, in dat gat te springen. Maar daar heb je dus wel een handje van, begrijp ik. <lacht> Hartstikke goed. Um, je bent webredacteur. Uh, je houdt een eigen weblog bij zanti.nl. Waar uh, veel teksten op staan. Onder andere een heel mooi eigen project. 100 x 100. 100 dagen lang heb je iedere dag één muziek. Album beschreven in 100 woorden. 100 maar 100. Het zijn, dus je bent een groot muziekliefhebber, dat mag duidelijk zijn. Ja, ja. Dit boek is je debuut. Je hebt dit weekend ook maar al meteen opgetreden op Crossing Border in Den Haag en Antwerpen. Dat wil zeggen, vier nachten lang doorhalen, 28 jaar. En dan hou je ook nog van fietsen en sport um, en schrijven. Dus ja. nou, daarmee denk ik wel. Mooie samenvatting. Dat is, uh, ja. Hoe was het optreden? Want het boek is in, in oktober uitgekomen, dus net. Je bent ja. net, net pas schrijven, dan sta je meteen op Crossing Border. Anderhalve Board. maand inderdaad is het, is het uitgekomen. festival voor uh, literatuur en muziek. Ja, wat dus inderdaad in Den Haag en, uh, en in Antwerpen plaatsvindt en dan gedeeltelijk overlapt. Op de zaterdag begint het in, uh, in Antwerpen en dan is dat juist weer de laatste dag van, uh, van Crossing Border Den Haag. En uh, ze hebben daar jaarlijks een project, en dat heet The Chronicles. En, ja. Dat betekent dat daar vier jonge internationale auteurs worden uitgenodigd om voor te lezen in uh, zowel Den Haag als in Antwerpen, en dan ook columns te schrijven ja. elke dag over iets wat geïnspireerd is op, door dat festival. En hoe was het? Nou, ja, ja ik heb het he ten eerste gewoon heel erg leuk gevonden om, uh, wat ik goed als muziekliefhebber, kun je op Crossing Border uh, goed uh, thuis. En uh, ik heb daar voor gelezen uh, een klein stukje, steeds gewoon dus zeven of acht minuten voordat er een band speelt. Nou, dat betekent dat je het publiek tegenover hebt wat op, die, wat op die band staat te wachten. En dat ken ik heel goed. Dus daar heb, <lacht> hebben ze helemaal groot gelijk in. Dus ze zitten helemaal niet op Peter Zanting te wachten? Nee, daar staan ze niet op te wachten, letterlijk gezien. Nee, daar staan ze niet op te wachten. Eigenlijk. Verschrikkelijk. Behalve natuurlijk die paar mensen die wel aardig zijn om dan ja. naar mij te komen luisteren omdat ze me kennen. En, nou ja, nogmaals, dat is uh, volkomen begrijpelijk. Maar juist het mooie is dat het publiek er wel naar is om, uh, om, om, om daar te staan en, uh, en, na, en bereid naar je te luisteren. Ook al staan ze misschien op die band van daarna te wachten. En uh, uh, ja, het was goed. Het, het, het, het, uh, ja, ik doe het allemaal nog maar net. En, uh, ja, daarom, uh, maar daarom, dan, daarom ben ik ook zo benieuwd Ja, ik, ik merk dan... dat ik met elke keer dat ik dit doe, net even iets, nou ja, goed beter wordt. Dat hoop ik dan maar. En uh, je in moet wel dat het leren. wat soepeler gaat. Ja, ik kan het zeggen, maar je moet wel snel leren dan? Ja. Ja, precies. Maar dat moet ook, maar dat gelegenheid krijg je dan dus ook. Dat is ja, die gelegen, ook ja, en ik heb wel wat, wat... Nou, dat zal dan de zesde, zevende keer zijn geweest... dat ik wat voorgelezen heb ja. voor het publiek. En ik merk steeds eerder dat het, wat, ja, dat het iets soepeler gaat... tot ik het een keer verknal. En dan zal ik waarschijnlijk wel uh, de, de keer daarna weer uh, terug bij ja. af zijn... Maar ook daar zal ik dan wel eens van leren. Hopelijk. Vallen en opstaan. Ja, vallen en opstaan. 1 uur en achttien minuten is een schrijnend verhaal. Dat heb je, vind ik, prachtig opgeschreven. Van de zelfmoord van een vriend. Het gaat over vier vrienden, echt, uh, vijf vrienden. Uh, uh, Hele goede vrienden, maar ze worden ouder... en dan gaan sommigen hun eigen weg. Mm -hmm. uh, Eén van hen pleegt zelfmoord. Is het iets wat je zelf hebt meegemaakt? nee. Wat ik meegemaakt heb en wat er ook in een uur en achttien minuten voorkomt... is het opgroeien in West-Friesland. Dus in die, in die regio in, in Noord-Holland. Uh, uh, totdat je allemaal uh, uh, de een meer dan de ander je eigen weg inslaat. Ja. En ik ben in Utrecht gaan wonen, net als jouw hoofdpersoon ja. Johan. Wat ik niet meegemaakt heb, gelukkig natuurlijk... is dat ik een, een zelfmoord van zo dichtbij. Ja. Je, je, je komt wel, in de manier waarop je het schrijft, heel dichtbij. ja. Dat hoor ik, hoor, ik, hoor ik wel Je roept dingen. dat op. alsof En ik, ik dacht echt van, nou, dat zou me verbazen als hij dat niet zelf had meegemaakt. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daar moet zeggen. Ik heb, uh, ik, ik, er zijn ook wel hoofdstukken waarin ik ook wel... Um, um, er was het uiteindelijk ook zwaar om het te schrijven. En dan belde ik mijn vriendin dan s'avonds op. Of zei mij van, hoe, uh, hoe is het gegaan vandaag? Want je zou gaan schrijven. En dan zei ik, ja... Ik heb wel wat papier, maar ten eerste vind ik het zelf niet goed... en ten tweede word ik er ook zo verdrietig van. En uh, dat is vooral in het begin geweest... want daarin zet je de contouren een beetje uit... en later probeer je de dingen uh, beter te maken en, en aan te vullen. En ik weet echt, dat, dat is toen met die eerste honderd pagina's... wel regelmatig zo geweest. Dat het echt een, het een hele toer om daarin te duiken. Ja. Ja. En waar kwam het dan vandaan? Want het verhaal gisteren wel een tijdje. Ergens in je boek schrijf je, citeer je volgens mij het Noord-Hollands Dagblad dat er een golf van zelfmoorden in West-Friesland heeft plaatsgevonden. Dat, he, dat zijn ook berichten in het nieuws geweest... hoewel dat volgens mij tegenwoordig weer wordt tegengesproken... dat het in West-Friesland niet eh, hoger is dan landelijk... Eh, over de afgelopen tien jaar. Ja. Dat verhaal gisteren al, vanaf wanneer ja, het... en waarom? Um, het verhaal dat begon, waarmee het begon was uh, dat van de, de jongen die op het moment dat hij uh, voor volwassenheid kiest. Nou ja, goed, dat is wat abstract. Maar dat hij dus uh, uh, uh, tussen de 20 en de 22 is. besluit om te gaan studeren en een hechte vriendengroep in een hechte gemeenschap achter zich laat. Mm. En, dan moest, en, dan, en dat hij dan terug zou moeten omdat er iets ergs gebeurt. Omdat ja. er een bom in het midden nee. afgaat, figuurlijk. En uh, toen ik eenmaal had verzonnen dat dat dan een zelfmoord van een van die vrienden zou zijn. Toen viel alles op zijn plaats, mede door wat jij ja, ook ja. zegt... dat dat in uh, het najaar van 2009 heel veel in het nieuws is geweest. Ja. Omdat dat toen meerdere keren achter elkaar gebeurde... in dorpjes in West-Friesland. En uh, burgemeesters daar uh, de noodklok, uh, uh, uh, noodklok luiden... over het aantal zelfmoorden dat hoog was... en dat ze niet wisten waar het aan lag... en dat er wel gesproken werd over redenen. Maar dus dat, was, de wereld, maar dat dus. was een bericht over de wereld waar jij vandaan kwam? Hè? Ja. Ja, dat waren berichten uit, uit de wereld waar je vandaan komt. Ja. Waar je dingen in herkent en dingen ook gebagatelliseerd ziet... of juist opgeblazen ziet. Ja. Um, wil je een fragment lezen om te beginnen? Ja. Uh, uit dus een uur en 18 minuten van Peter Zanting, de buurt. Um, ik stel voor, het, is, het, het gaat over de zeven dagen tussen het berichtje... Van, dat binnenkomt komt van... De nou ja, sms. De sms. ja. ja. Tot aan de, uh, eigenlijk de, de begrafenisdienst, zou je kunnen zeggen. Zeven dagen zitten er tussen. En je beschrijft elke dag ja. hè, vanuit het uh, perspectief. Zeven hoofdstukken. Van, zeven hoofdstukken dus. En vaak worden die dagen of hoofdstukken afgerond met nou, een paar aantekeningen die heel erg treffend zijn. Dus ik weet niet welke dag dit is, op pagina 31. Want dat is de eerste dag, de, de zondagavond. Ja. Ga je gaan. Oké. Okay. Ik gooi mijn dingen, zo smijt ik mijn woede kapot. Een potje gel dat vanmorgen plotseling zo zinloos in mijn handen lag. Het kletterde de vloer op en het doorzichtige spul sprong tegen het behang. Ik probeerde het weer schoon te maken, maar er bleef een vlek achter. Ik luister muziek. Liedjes waar ik gevoel in probeer te herkennen. Dat lukt niet altijd, maar dan maak ik het ervan. Ik ben snel tevreden. Liedjes helpen me breken wanneer ik te lang heel blijf. Ik schrijf om iets te kunnen vertellen zonder te worden getroost. En ik lees. Een smsje dat ik gisteravond kreeg. Jongens, het spijt me. Ik heb de lat te hoog gelegd. Ik ben mijn idealen kwijt. Sorry. Bedankt. J. Tachtig tekens. Een halve maar. De uitnodiging om hier weer te zijn in het dorp waar ik volwassen werd. Waar ik een prachtige jeugd achterliet. En waar ik voor aanstaande vrijdag een zwart, pak, een zwart pak moet regelen. Ja. dat is dan zo'n zo waarneming waarvan ik denk. Ja, dat, dat is zo treffend dat het uh, de hele wereld is geschuiven, schuiven. Je bent een vriend kwijt. Je weet nog helemaal niet waarom. Maar je moet een zwart pak kopen. Ja. Zo van, dat zijn van die dingen waar je aan vastklampt. Dat, dat, dat, is, dat kan ik me zo goed voorstellen. Dat je, nou, dat is, zo, zo zit het vol met dat soort waarnemingen. Hier een van de mooie zinnen. Mooiste zinnen vind ik. Liedjes helpen me breken. Um, wat is het nou Hoe is precies? gaat die zin nou doen? Wanneer ik te lang heel blijf. Precies, ja. Dat is. Je hebt, wat, uh, liedjes zijn voor jou, persoonlijk, maar ook in het boek, allebei heel belangrijk. Ja, je dat hebt dat zelfs geschreven, volgens mij, met een koptelefoon op dit ja, boek. Dat klopt. Wat voor liedjes zijn het dan? Ja, nou, er staat een lijstje ook achterin <laughs> het boek. En ik heb ja. maar. Uh, en dat zijn uh, nummers die, uh, die soms instrumentaal zijn en soms. Uh, gewoon een mooie tekst hebben, ook teksten die ja. mij weer kunnen inspireren tot het schrijven van het een of ander. En natuurlijk, uh, ja, geen carnavalstnummers. <laughs> <laughs> nou, wie weet had ook wel. Ja, kunnen ja. We, we kunnen wel iets laten horen, toch? Wat, van, dat, uh, ja. wat, wat, uh, wat doen we hierbij bij, die, bij deze liedjes die, die me helpen breken? Um, ja, laten we, laten we de national draaien. Is dat goed? Dat, dat is, uh, ja. Dat moet hem zijn. Green, green gloves. Green Glows van The National. Het vind ik op het album Boxer. En ik probeerde ondertussen de website van Peter Zanting te openen. Zanti.nl. Waar hij over dit album ook heeft geschreven. Want ja. verder je, hierover zeg je niks in het boek. Daar waar we het over hebben. Maar... Nee, behalve dat er, dat er een quote uitgehaald is waarmee het Cies. boek opent uiteraard. Opent? Ja, tenminste opent. Ja. Uh... ja. Oh, dat, uh, dat uh, weg. Het motto. Ja, was ik alweer vergeten. Falling out of touch with all my friends are somewhere getting wasted. Hope they're staying glued together. I have arms for them. Ja, dat gaat over die vriendschap. Ja, toen ik dit uh, zo hoorde, toen uh, wist ik dat ik dit voor in mijn boek wilde hebben. <laughs> uh, omdat hij inderdaad je hier uh, laat zien dat, uh, dat, dat iemand uh, steeds verder wegdrijft... Bij een, bij een vriendschap die iets geweest is, iets belangrijks geweest is. En nog steeds heel veel om die, uh, om die vriendschap en om die mensen in die vriendschap geeft... Yeah. Hij heeft arms voor them. En, uh, en hoopt dat ze weer samen dronken worden. Hoe zit dat met vriendschap? Waarom is dat niet bij elkaar te houden? Nou, dat is niet per definitie niet bij elkaar te houden. Uh, alleen uh, een, een jeugdvriendschap, zoals ik het hier beschrijf, ja. van jongens die, die dat op hun. Uh, van hun ja, wat heb je dan over achtste tot, uh, ja. tot, tot twintigste? Um, wordt. In mijn beleving, en ook in een uur en 18 minuten beleefd als iets wat uh, oneindig zou duren. En uh, door jongens die allemaal onsterfelijk ja. pogen dat te Dat is ook waar jij vrienden mee hebt gehad. Hoe zou ik ja, jouw nou, vrienden gehad? Van... Ik heb nog steeds zulke goede vrienden. Ja. Uh, ik zie ze alleen veel minder, omdat ik niet, niet meer daar ja. woon. En omdat uh, andere dingen belangrijker worden dan uh, voetballen en bier drinken en, en op vakantie gaan. Uh, en dat is moeilijk voor te stellen wanneer je. Hè, dus tussen de, tussen de 15 en de 20 bent. Ja. Dat, um, dat er ooit iets komt wat belangrijker zal zijn dan dat. En, uh, ja. Maar jij hebt het er zelf dus ook. Zei, oh, ik ben naar Utrecht gegaan, ik heb die wereld achter mij gelaten. Ja. Jij hebt het zelf ook zo ervaren. Als een soort, is, is het een soort verraad? Nee, bij een goede vriendschap is dat niet zo. Want bij een goede vriendschap zou je twee jaar later uh, op een verjaardag weer uh, de, binnen kunnen lopen. En dan is ja. het vijf minuten later alsof dus je ja. er elke week bent. Maar er zijn ook van die vriendschappen die dat niet uh, trekken? Ja, ongetwijfeld. Maar gelukkig uh, in mijn uh, ah, ja. niet zo ervaren zelf. Maar, ja. Ja. Dat is hier wel zo. In het boek is het zo: in één uur en achttien minuten. Ja, maar goed, dat, is, dat komt natuurlijk ook omdat dit gebeurt. En ja. Dus uh, er moet ook een woede uit. En die uitzicht natuurlijk ook uh, onderling. Ja. En hier, het, het is ook een. Het is natuurlijk ook door vier overgebleven vrienden als een verraad te zien... dat een daarvan ja. uh, zijn eigen onsterfelijkheid heeft opgegeven. Is, ja, zijn eigen onsterfelijkheid. Overigens nog even over dat, dat album uh, Boxer. Dat vind jij geloof ik het beste album dat bestaat. Ja, op dit moment wel. En waarom is dat? Ja, omdat ik, ik weet nog wel ongeveer wat ik, wat ik dat toen over geschreven heb. Dat zei ik net. Ik probeer een website te openen waarin je dat in die rubriek 100 x 100 100, maal 100 Ja, maar de techniek laat ons even in de techniek. Ja, steek dat is nu. totaal. Ja, ja. Maar Je weet het uit je hoofd, neem ik aan. Nou, wat ik opgeschreven heb is, want ik heb het toen inderdaad als honderdste gedaan. Dus op de honderdste dag heb ik uh, die 100 woorden over boksen geschreven. Uh, dat het er altijd was, op, op elke straathoek of waar dan ook. En uh, dat betekent letterlijk dat ik het altijd wel bij me heb... omdat het altijd wel op mijn telefoon staat... en ik altijd wel al oordopjes bij me heb. En dan kan ik het luisteren. En er is hier geen, er, er is geen, geen nummer op dit album... waar ik niet hmm. een, het gevoel heb dat ik een speciale band mee heb. En dat heb ik soms wanneer ik heel mooie muziek uh, uh, ontdek, heb... Het, dan heb ik het gevoel dat ik dus een vriend voor het leven gemaakt heb... met dat album, die, uh, waarvan je ook... je weet zeker dat het de rest van je leven zal zijn... Hmm. Ja, die vrienden blijven. Die vrienden blijven, ja, precies. Die, ook als ik 70 ben, misschien vind ik er dan geen mooi album meer, maar dan ligt het aan mezelf. Ja. Het album zal altijd zo blijven, het zal altijd zijn. Dan kan ik altijd weer naar terugkeren. Ja. En uh, dat geldt voor mij, in mijn leven ja, hier, hier het meest voor. Ja. Maar goed, dus met een heleboel... dus minstens 99 andere albums heb ik ook weer wat. Ja. Dat, um, dat leven in West-Friesland, hoe heb je dat ervaren? Ja, ik heb, een, ik heb een, een hele prettige jeugd gehad daar. En um, ik, ik, wat ik net zei, ik denk dat dat het ook is. Ik heb, dat, ik heb het ervaren als uh, uh, um, een, een uh, illusie van uh, onsterfelijk zijn. En er kan weinig ellendigs gebeuren. Want elke week lijkt op elkaar en um, hm. elke week heeft weer zijn, uh, zijn eigen hoogtepunten. Dus die eeuwigheid van de jeugd, als ja, het ware. Ja. Ja, zoals je dat net ook noemde. Ja, precies. Dat. Dat was het, dat, zo, zo ging dat. Elke zondag was hetzelfde. Elke donderdagavond was hetzelfde. Wanneer de training uh, was. Hè, dat ja. hier ook voetbaltraining was. Uh, je wist wat er zaterdagavond ging gebeuren. Je, wist, uh, en je kent je vrienden ook zo goed. Wanneer je ze al zo lang kent. Ja. Dat uh, daar ook. Er ja, hoeven ook geen, er, geen spelletjes gespeeld nee. te worden. Was je gelukkig? Ja. Ja, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad eigenlijk. En, toch, dat, er weinig. Ja. en dat verhaal van... En, en hoe, hoe moeilijk was het dan om weg te gaan? Nou, ik ben uh, zelf ook niet een uh, enorm avontuurlijke jongen... Um... Dus het was moeilijk in die zin dat toen ik eh, al twee jaar in Utrecht woonde... ik nog steeds gewoon één keer per week terugging om te gaan trainen. Want als ik één keer per week trainde, dan kon ik ook nog wel op zondag bij het eerste mee voetballen. En op zondag bij <laughs> het eerste mee voetballen dat wilde ik dan... En dat komt niet omdat ik die enorme sportieve doelstelling had... om dan bijvoorbeeld eh, de club een, een, een, een klas hoger te brengen. Wat altijd leuk was. Maar het zijn alleen, dat komt alleen maar omdat... Als je wint, dan is er, dan is er gezelligheid en dan is, dat weer ook weer een, is dan ook weer een uiting van vriendschap. En dat is iets waar je meer verslaafd aan bent, mm -hmm. tenminste ik dan, dan, uh, dan drie punten. Ja nou ja, echte vriendschap. Hè. En toch is, het niet, is er niet iets aan het eind van die periode, jij ging naar Utrecht studeren, zoals hier ook hè, in, in je boek een uur en achttien minuten, iemand in Utrecht is gaan studeren en die jongens toch een beetje uit elkaar beginnen te groeien, is er toch niet iets kapot gegaan? van die droom van onsterfelijke vriendschap. Jawel, ja, ja tuurlijk. Namelijk dat die verstandhouding van, je, van elkaar drie, vier ja. dagen in de week zien... en altijd hetzelfde hebben. Ja, dat is kapot gegaan. En, uh, uh, maar nou ja, goed, ergens in het boek staat dat ook wel. Iedereen uh, gaat daar wel mee akkoord... zolang dat op de, onder de goede voorwaarden kapot gaat. Namelijk... Dat er iets anders ja, ja. Op, ze, op ze zou wachten. Oké, okay, maar, dat, okay. maar dat, dat citaat moet je dan. Ff... Ja, moet ik dat even Ja, dat moet je voorlezen. En dan. Um, en dan um, even kijken, dat is pagina 177. Dat is de ja. toespraak. Ja. Tijdens de. Uh, volgens mij je, moet je beginnen. Ik weet, ik weet niet waar jij wil beginnen, maar. Um, bovenaan pagina 177. Ja, klopt dat? Sinds een spelletje triviaant. Ja, ik denk dat ik. Uh... Dus hij, de, de hoofdpersoon. Tijdens de uh, rouwdienst in het dorpje in West-Friesland. Mm -hmm. dus, dus dit is inderdaad van de hoofdstuk en het laatste hoofdstuk, de ja. vrijdag. Ja, tijdens de begrafenis. En, uh, oké, okay. ga ik lezen, ja? <laughs> Sinds het spelletje Triviant op de grens van de nieuwe eeuw werden we vrienden, wij vijven. We hebben elkaar tien jaar lang meerdere keren per week gezien. En met deze jongens ben ik volwassen geworden. Het grootste verdriet dat we zullen meedragen is het, is het verdriet dat het niet gelukt is dat onze nooit uitgesproken missie om elkaar op de schouders te dragen... van ons eerste doelpunt bij de F-pupillen tot onze trouwdag... onze eerste baan of de geboorte van onze kinderen, niet is volbracht. En het uiteindelijke doel, waar we naar onderweg waren... door gewoon weg te doen wat we deden, was elkaar kwijtraken. Elkaar uit het oog verliezen, omdat het echte leven op ons zou wachten. Want natuurlijk wisten we dat we niet bij elkaar op de bank zouden blijven zitten... totdat we veertig waren. Als we elkaar maar kwijtraakten omdat er iets beters, iets groots, iets belangrijks... Op ons wachten. Ik kijk de jongens aan, één voor één. Alleen Dennis kijkt terug, Richard kijkt naar buiten en Alex naar beneden. Ik zie mijn eigen lege stoel naast hem. En nu zijn we elkaar kwijt, maar niet omdat we iets beters vonden. We zijn elkaar kwijt omdat we Joey vonden. In een weiland, een verslagen in een gevecht dat zich nooit zo duidelijk voor onze ogen heeft afgespeeld. We hebben de missie niet volbracht, niet meer doelpunten gemaakt dan de tegenstander. We hebben verloren. Ik slik. Als ik inadem, dan trilt mijn borstkas. Er zitten hier vrienden van je, Joey. Ze hebben vannacht niet geslapen. Ze hebben zich geschoren en voor het eerst in hun leven een dubbele windsor omgeknoopt. Ze hebben boeken, bloemen uitgezocht waarvan ze de naam niet wisten... en woorden op een glanzend lint laten zetten. En nu zitten ze op een vervelende stoel naar deze woorden te luisteren. En ze zijn boos op je. Tranen. Nog een klein stukje. En ze houden van je. Moeten wel. De discussie is door jou gewonnen omdat je geen tegenargumenten meer wilde horen. De wereld is nu van jou omdat je besloot hem niet meer nodig te hebben. Onze levens zijn van jou omdat je het jouwe erover uitsmeerde. En we vergeven het je, ondanks de woede, ondanks dat verdriet. Ik kijk naar beneden, prop het papiertje tot een balletje en ga weer zitten. Mm. Day one stone, and it was beautiful. The day one stone from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell. All Look, see the days The endless colored ways Go play the game that you like She is everywhere I see she flies All around So look, see the sights The endless Summer nights And go zo'n uh, liedje dat uh, door de oren heeft gespoeld van Peter Zanting toen hij zijn eerste boek schreef. Een 1 uur en 18 minuten. Dit is van Nick Drake. Het heet From the Morning, te vinden op het album Pink Moon. Waarom dit liedje? Um, om één zin. <laughs> <laughs> ja. En uh, dat is uh, And Now We Rise and We Are Everywhere. Sorry, nog eens? And Now We Rise and We Are Everywhere. Dat uh, komt uit... Uit, uit dit liedje. Ja, ja. En ik vind dat een, mooie, een hele mooie metafoor voor dood zijn. Ligt dat eens uit? Volgens mij staat het zelfs op... Dat weet ik niet zeker hoor. Maar volgens mij staat het zelfs op de grafsteen van Nick Drake. Uh, doodgaan en dan... Uh, ben je vervolgens overal omdat je... Je bent niet meer van vlees en bloed. Dus je bent alleen nog in herinneringen. En die kunnen overal zijn. Ik denk dat... Zo, zo, ja, ja, zo, zo interpreteer je ja, ja, ja. ja, zo interpreteer ik dat, ja. Je gelooft niet in... Reïncarnatie, of op een of andere manier. Nee, ook eigenlijk niet in, uh, in uh, dat, dat hij naar de hemel zou opstegen of, uh, of iets dergelijks, maar uh, gewoon ja. in, in, het, in de metaforiek hiervan. Nou ja, ja, zo zie jij het ook. Ja. Uh, ja. ja, nou ja, goed. Vooral in het we are everywhere, ik dacht, ja, dat ja. vind ik mooi. Ja. Ja. Ja. Waarom drinken jongeren in bijvoorbeeld West-Friesland zo stevig, zo hevig? Het alcoholgebruik wordt als overmatig beschreven. Niet alleen, niet alleen in West-Friesland, maar in meer provincies. Ja, uit gewoonte. Uit gewoonte? Ja, dat is... De... Ik denk eerder dat... Um, dat het voor sommige jongens uit West-Friesland... of uit andere uh, dorps, waar dit zo gebeurt... dat die dan misschien uh, eens ergens anders zijn en zeggen... waarom uh, drinken ze hier zo langzaam? <lacht> dus. Ja, het wordt, het wordt niet gezien als, uh, als iets vreemds. Nee. Dat is op het moment dat je oud genoeg uh, geacht wordt, door, uh, of je ouders of jezelf, om, uh, om ermee te beginnen. Is dat op de, of de, de eerste kermis waar je dan naartoe gaat? Is dat het tempo en dat leer je aan. Want dat wordt mm. hè, net, net als dat je andere dingen aanleert terwijl je opgroeit. Mm. Maar het is nogal een slechte gewoonte. En het leidt ook tot slachtoffers. Ja, nou ja, ja goed. Uh, ja, dat, dat is waar, maar. Um, ja, niet... In, in mijn boek is het niet echt zo. Dat nee, het, klopt. Ik bedoel, het, Je scheert er langs. Het, het, maar... Ja, precies. Het, het, het speelt een rol natuurlijk. Het is onderdeel ervan. En um, ja, goed, inderdaad, het zorgt ook voor... Maar ja, goed, ik ben daar ook niet zo'n expert in. Heb je niet een overgeven... Nee, maar het klopt, dat gaat niet in. Maar het is wel... Je speelt er een beetje mee ja. uh, met het gegeven. Dus, uh, midden in die rouwperiode van die eerste zeven dagen dan... Dan is er een voorlichtingsbijeenkomst, notabene in de kantine van de voetbalclub. Waar je um... ja. Ja, kind en nou, huis mee ja, bent. Als ja. En het gaat over precies verslaving, drugs, alcohol ja. in West-Friesland, in zo'n ja. dorpje. Ja, op, op het gevaar af dat ik, dat ik eigenlijk ook niet te veel moet gaan uitleggen. Maar nee. het is zo dat, uh, denk ik. Als zoiets gebeurt en het wordt als een trend gezien... dan, wordt, dan moet er natuurlijk meteen een antwoord komen op de waarom-vraag. Ja. Zoals dat toen ook toen dat in 2009 veel in het nieuws was. Was dat ook de vraag, de, de waarom-vraag. En daar komen dan verschillende antwoorden op. Niet omdat, er, omdat het allemaal goede antwoorden zijn... maar omdat er gewoon, er moet een antwoord zijn. Ja. En er is niet ook... één sluitend antwoord, dus er worden meerdere dingen genoemd. En dan gaat dat inderdaad dus ook, wordt dat weer natuurlijk vertaald in, in, in voorlichting bijvoorbeeld... Ja. Wat, het, wat nou natuurlijk ook weer niets mis mee is... maar de jongens die hebben daar natuurlijk op dat moment geen boodschap aan. Dat is wat ik eigenlijk mee wil zeggen. Die hebben dan afgesproken om de Champions League. Kijk, die hebben natuurlijk geen enkele boodschap... een paar dagen nadat dit gebeurd is... om dan uh, te ja. horen van... Uh, nou, misschien moeten jullie eens wat later beginnen met drank... of wat langzamer of wat eerder stoppen. Als het, uh, Peter, dit boek niet... Um, nee, we zeggen, die, die zelfmoord van een van de vrienden... die toch al uit elkaar aan het groeien zijn. Zo moet je het nu zeggen. Ze kunnen een grote droom van de eeuwigheid niet in stand houden. Die zelfmoord brengt iets anders aan het licht. Um, dat ze niet zo goed kunnen praten met elkaar. Ja. Dus dat is een wonderlijk ding aan vriendschap. Ja. Het zijn de beste vrienden. Maar ja. ze, hier kunnen ze geen woorden voor vinden. Nee, klopt. Maar het is ook nooit, het is ook nooit het is, nodig geweest... Nee. Nou ja, en, nee, is, dat, is dat echt zo? Of is die vriendschap misschien toch ook een leugen? En dan gebruik ik een groot hard woord. Maar is die vriendschap, op het moment dat het er toe doet... Ja, plat die... Oppervlakkig. Ja. Dat is het. Het is geen leugen. Het bleek alleen dat het een soort vriendschap was... die, uh, die alleen aan de oppervlakte dienst deed. Dus wanneer er iets daaronder was, ja. dan kon die vriendschap niet mee... Naar de diepte waar het zwaar en donker is. om, eh, om, om, om, om daar weer iemand boven water te trekken, ik noem maar even. Dus hij uh, was er zolang het goed gaat. Ja. Zolang lol en grappen, flauwe grapjes maken. En, uh, en dat, zolang dat de basis is van de vriendschap. Dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan, dan bestaat dat gewoon. En nu blijkt dan inderdaad dat er over zoiets gepraat moet worden. Net zoals je ook wel merkt dat uh, bijvoorbeeld eerder in die vriendschap... Hè, wanneer het nog niet gebeurd is, er ook dan natuurlijk niet echt gepraat wordt over ja. problemen... maar ook niet over idealen. Het, uh, het hebben van een droom van een, bijvoorbeeld een, uh, een, een piloot worden of, uh, of iets dergelijks. Of een wereldreis ondernemen of zo. Wordt gewoon allemaal gezien Eigen als aanstellerij. Je ja. moet je niet zo aanstellen. Gewoon, uh, drink gewoon je beer op. Dat is de cultuur in de... In West-Friesland? Uh, Onder jongeren? Ja, dat is, dat, zo is de cultuur te kenmerken. Ja. Stel je niet aan. Ja. Stel je niet aan. En, uh, en, ja, en dat is misschien wel net zo schadelijk als heel veel alcohol drinken. Denk ik dan nu ook. Ja. Maar, dat is, maar, en, maar daar zit dan toch ook... De, het, het, het, het, het, ook ook afgezien van dat, dat zelfmoord je uh, uh, vanhopig en woedend kan maken of uiterst, uiterst verdrietig... Zit, in, zit daar ook toch de desillusie in... van dat die vriendschap... niet, stand, niet werkelijk stand houdt. Mm -hmm. Ja. Ja, dat is en... wat ik ook inderdaad... Uh, ook, ook mede probeer te zeggen. Ja, er is een vriendschap geweest... die blijkt dat... Ja. dat die was. het was niet het soort vriendschap dat alles kon hebben. Ja. Hij blijkt uh, heel makkelijk ook te breken... door zoiets. Ja. En uh, dan is hij totaal uit evenwicht... en in die v, uh, uh, zeven dagen wordt er getracht om weer naar wat evenwicht te zoeken. Ja. En uh, ik geef in een uur en 18 minuten geen antwoord op de waarom-vraag. Waarom doen jongeren dat daar in west friesland Maar ik probeer wel te vertellen... Um, hoe vier vrienden omgaan met hun eigen waarom-vraag. En dat ze die gedeeltelijk beantwoord kunnen krijgen... en gedeeltelijk ook niet. Ja. En op een gegeven moment moeten zeggen... hier, moet, hier nemen we dan maar genoegen mee. Ja. Hier, uh, hm. dit, dit, dit vinden we dan maar goed genoeg om... Uh, en dan maar weer verder. Om voor nu even... Ja, ja. precies, het is een week. Dus je, ja. wat, in het begin hebben we natuurlijk ook over Julian Barnes gehad. Dan, uh, wanneer iemand aan het einde van zijn leven terugkijkt. En dan blijkt dat er nog iets is. Ja. Ja, dit is een, een, een, een soort mini-rouwperiode die, doorge die doorgemaakt wordt. En die uiteraard nog toch, tot ver in de toekomst zijn, uh, zijn ja. grotere evenknieën krijgt. Ja, lang, heel veel sporen zal het nalaten. Wij uh, uh, gaan overigens uh, na het hoorspel dat zometeen komt, herhaling van het bureau, gaan wij doorpraten over, en uh, met Peter Zanting, want die heeft beloofd nog te blijven. Je blijft? Ja. Ja, dan kunnen we in ieder geval nog veel meer prachtige liedjes laten horen. Dat is al. <lacht> we kunnen die lijst alleen al daarom. Alleen al daarom is het goed. Um, we kunnen ook nog over andere dingen doorpraten. Misschien wel over je werk als webredacteur bij de NRC Handelsblad en NRC Next. Uh, en wat over sport misschien. Hè? Sport! Dat zei je ja. over die oorlog bij Ajax. Um, dat is een interessant onderwerp. Maar u bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd om mee te praten, in, te bellen, uh, e-mails te schrijven. Het telefoonnummer is 0800 1121. Het, het, het onderwerp, hè, dat blijkt wel uit het gesprek met Peter Zanting, is de vriendschap. Die vriendschap die toch echt voor eeuwig lijkt... maar dan toch op een gegeven moment niet stand blijkt te houden. De tragiek daarvan. Heeft u vrienden die uw hele leven meegaan? Die wel eeuwigheidswaarde hebben? Uh, de jeugdvrienden? Of zijn er van die vriendengroepen die toch uit elkaar gevallen zijn? Uh, of probeer je ze in stand te houden? Nou, verhalen daarover zouden wij prachtig vinden. Kunnen we over doorpraten. Het nummer is 0800-1121. mag natuurlijk ook gaan over het leven in West-Friesland. Of ervaringen met... Uh, zelfmoord. Daar hebben we het niet zo heel lang geleden... in Casaluna uitvoerig uh, al over gehad. Dus ik kan me voorstellen dat... Dat, niet met, dat u niet meteen staat te springen. Nog afgezien van de vraag dat het ook wel erg... gevoelig kan zijn. Of dramatisch. Maar goed. Um, u kunt over vriendschap natuurlijk zeker bellen. 0800-1121. Um, ja, voetballen. Ik ja. bent een hartstochtelijke sportman ook. Voetballer. Ja, dat jeugdvoetbal, dat beschrijf je ook. Dat is wel heerlijk, ja. Ja, nou ja, er zit een enorme romantiek in. Ja? Ja. ja romantiek. Zeker. Wat voor romantiek is dat? Voor jou? Nou, nee, dat bedoel ik de romantiek van... Uh, nou, ik, een, een, een, de vader van een goede vriend van mij... Die, uh, die liet, toen we daar een keer waren, een fotoboek zien met de foto's van... De clubs, de amateurclubs op de zaterdagochtend en de zondagochtend... en mist nog op de velden. Hans van der Meer, heet die fotograaf. Is dat zo? Heeft hij dat boek gemaakt? Dat denk ik, ja. Holl Hollandse de, de, de, de, velden ik heet Ik weet niet meer. Wat, ja, het dat het zou ik. heel goed kunnen dat ja. het was. Ja, dat, dat laat het zien. De, de cornervlag die kapot is. Ja, de twee precies. toeristen die ja. daar zitten op een of andere <laughs> bolderkar... en denken van, nou, we de, kunnen wel even gaan kijken. De omgeving van die voetbalvelden ja, ook. Heerlijk. heerlijk. Uh, het lege landschap. De, de, de mooiste foto die ik daaruit kan herinneren is... Uh, uh, dat uh, 21 spelers maar een beetje gewoon nog staan... en <laughs> dat er één... Ergens in een hoekje geblesseerd op de grond ligt er niemand die hem aan het helpen is. En dat is natuurlijk een man van 45 een of Een dikke zo. buik. Die, die, precies, ja. die in het zesde of het zevende speelt. En niemand die het ziet. En die, nou ja, of, of ze denken, die staat wel weer op, want die seurt elke week. Ja. en de bal die ligt in de sloot. Tot zo meteen. Na ja. één. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV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 De prettige feestdagen en een goede jaarwisseling.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 Ik ben geen patser. Als je dat geld accepteert, ben jij een patser. Ik ben geen patser. Breng het dan terug. Ga zeggen dat je het verdomd om zoveel te verdienen. Dat je vrouw eist dat je het terugbrengt. Ik breng het niet terug. Zo zomaar als ik gewoon... Dan wil ik je niet meer hebben. Dan, dan ga je eruit. Eruit! Wie zijn huis is dit eigenlijk? Wie zijn huis is dit eigenlijk? Klein huis! En het mijne toch zeker? Wat ga je doen? Ik ga eruit.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 Een gezegend 1958 toegewenst. De Bruin, de beste wensen. En van hetzelfde. En dat je maar een grote jongen mag worden. <laughs> Hebben jullie nog wat aan gedaan? Kaartje gelegd en een borreltje gedronken. Er is niet zoveel meer aan tegenwoordig.